Levi van Eck met het NOS-journaal. In Suriname zijn voor zover bekend sinds 31 maart geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut. In het land zijn in totaal 10 besmettingen vastgesteld en is één persoon overleden. De coronamaatregelen blijven in Suriname wel van kracht. Inwoners mogen niet tussen 8 uur s'avonds en 6 uur s ochtends de deur uit. Ook de scholen blijven voorlopig dicht. Het politieonderzoek bij de flat in Groningen, waar vrijdagavond een ontploffing was, is afgerond. Zo'n 50 bewoners van het complex die waren geëvacueerd mogen weer terug. Door de explosie werd de gevel uit de woning geblazen. De politie vond in het huis explosieve stoffen. Om wat voor stoffen het gaat is nog niet bekend. De twee bewoners raakten licht gewond door de ontploffing. Ze werden zaterdag aangehouden en zitten nog altijd vast. De veiligheidsregio's roepen mensen op om zoveel mogelijk thuis te blijven, ondanks het mooie weer en de steeds positievere coronacijfers. Voorzitter Bruls zegt tegen het ANP dat steeds meer mensen het advies om thuis te blijven loslaten. Dat komt volgens hem door de lange duur van de maatregelen en de gunstige cijfers over de verspreiding van het virus. Bruls benadrukt dat mensen nog steeds ziek worden en overlijden door het coronavirus. Er komt een onderzoek naar de relatie tussen corona en trombose... omdat is gebleken dat veel coronapatiënten op de IC tromboseverschijnselen ontwikkelen. Internist hematoloog Kruip van het Erasmus MC krijgt de leiding. Een team van onderzoekers van verschillende grote ziekenhuizen gaat het onderzoek uitvoeren... en de Trombose Stichting betaalt het. Het weer in het midden van het land kan wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt vannacht tussen de 4 en 8 graden... In de ochtend lokaal kans op een bui, later op de dag meer zon. Het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Mesdames en messieurs, le est de est is retour. Zach is de retour.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 I'm from bitch. I'm from Stabanger, bitch. I'm from Time, time, time. To the good old days when the mom was saying I still sing, but now was stressed. me This isn't me.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 Anders nodig, je bent genoeg. Als je boze woorden die pinker zoet? Het leven is om jou, doe helemaal nada. Te digo que no, de vacaciones en Punta Cana, no. en París un fin de semana, no. Si no estás conmigo, no quiero nada. Want ik word niet Giro 24/7 ik sta voor je het maakt mij niet uit dat zijn zien dat we wat van plan zijn oh.